I was taking a trip on a plane the other day, just wishing that I could get out. When the man next to me saw the book in my hand and asked me what it was about. So I settled back in my seat, a bestseller I said, a history and mystery in one. And then I opened up the book and began to read from Matthew, Mark, Luke, and John. Van David Phelps. The end of the beginning. Een lied over het leven van Jezus. Dat opeens zo brutal tot zijn einde leek te komen. Hij werd gekruisigd. Hij ging dood. Maar dat was niet het einde. Dat was het einde van het begin. Want hij stond op uit de dood. En toen begon er een heel nieuw leven. Een nieuwe eeuwigheid ging open. Niet alleen voor Jezus. Maar ook voor de gelovigen. Een bijzonder mooi lied. En het is veel te makkelijk om de vergelijking te maken. Tussen het einde van het begin van Jezus. En het einde van het begin van Groot Nieuws Radio. Maar toch maak ik die brug. Want zo is het eigenlijk wel. Want over een kwartier. Is het zover. Over een kwartier gaat de middagolfzender uit. En ik. Ik snap het, het gros van de luisteraar zit inmiddels op DAB+, op internet, op uh, de digitale televisie. op allerlei verschillende kanalen te luisteren. Allerlei kanalen waar we over een half jaar geleden nog niet eens over nadachten. Um, maar het is wel even een dingetje. Laten we daar eerlijk over zijn. Uh, we hebben er anderhalf jaar uh, veel aandacht voor gehad. dat die middengolfzender uitging. en over een kwartier gaat het gebeuren. En ik moet uh, soms nog wel even nadenken. die eerste keer dat we uitzonden, het was 1 september. ...2007. Ik zat in de auto, ik was op gemeenteweekend... ...en om vier over twaalf s'nachts kwam opeens daar het signaal. Word of God, speak. Van Mercy Me klonk door de zender en dat was de start van Groot Nieuws Radio. Ja, en ik vind het bijzonder dat we straks ook met dat lied gaan, uh, gaan afsluiten. Maar, ja, ik heb ook gedacht van ja... Aangezien Tros van onze luisteraars nu toch gewoon op andere kanalen zit te luisteren... wat zouden we dan toch willen communiceren nog in die laatste minuten van deze zendmast die dan ja, heel binnenkort tegen de vlakte gaat? Wat zou het laatste nou moeten, mogen zijn, dat we hier op deze zender gaan uitzenden? Nou, Een paar belangrijke dingen, denk ik. The word of God speak, dat is het verlangen dat we ook met uh, ja, voor de toekomst willen delen. Dat het woord van God tot ons, maar ook tot ons land blijft spreken. Maar daar zijn we nog niet. Word of God speak. Die staan nog op de planning voor later. Eerst Marcel Lidia Zimmer en het Onze Vader. Gegeven. U heeft ons nieuwe hoop gegeven. Heer, we bidden om geloof... om te geloven wat U zegt. Als U zegt dat we geliefd zijn. Dat we bij U horen. Dat Uw genade genoeg is. En dat we gekocht zijn met Uw bloed. En Wij reageren met amen. Amen. Uw woord is waar. En wij vertrouwen U. Mooie woorden in het lied van Stephen Curtis Chapman. Ja, en dan is het bijna zover. Over een paar minuten is het één uur. En ja... Is deze uitzending voorbij? Is de oude nieuwe uitzending van 2018-2019 tot een einde gekomen en gaat het ook stil worden op de middengolfzender? En het gros van de luisteraar, die zit natuurlijk al via digitaal. Maar voor iedereen die dat nog niet is, dan wens ik je toe dat we elkaar snel weer treffen, dat je in de komende dagen even op zoek gaat naar, uh, naar de manier om uh, weer met ons in contact te zijn. Gebruik daarvoor onze digitaliseringslijn, gebruik de luisterwijzer op onze website, uh, ben met ons in contact en dan uh, gaan we snel weer uh, van elkaar horen. Wij gaan zoals afgesproken afsluiten met het bijzondere lied voor Grootnieuws Radio. Mercy me, a word of God speak. Dat is ons verlangen dat het woord van God blijft spreken tot ons en tot Nederland. Ik wil afsluiten met de zegenrijke woorden van het liedboek lied 416. Ga met God en Hij zal met je zijn. Jou nabij op al je wegen. Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en hij zal met je zijn. Ga met God en hij zal met je zijn. Bij gevaar in bange tijden over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en hij zal met je zijn. Ga met God en hij zal met je zijn. Tot wij weer elkaar ontmoeten. In zijn naam elkaar begroeten. Ga met God. Hij zal met je zijn. In heel Nederland te beluisteren via digitale radio. Het ANP-nieuws van 1 uur. Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Sinds 1 januari zendt Groot Nieuws Radio niet meer uit via deze frequentie. 1008 AM. Je kunt ons wel blijven beluisteren als je overstapt op digitale radio. Bijvoorbeeld met een Grootnieuwsradio applicatie voor je smartphone of tablet. Of via digitale televisie van KPN, Access4All, Telford, Solcom of Delta. Ook zenden we in heel Nederland uit via DAB+. Kun je Grootnieuwsradio via DAB+, op dit moment niet ontvangen? Laat dan opnieuw de zenderlijst van je DAB+, radio en probeer of het ontvangst beter is bij bijvoorbeeld het raamkozijn. Via Join is Grootnieuwsradio ook te beluisteren via de satelliet. En natuurlijk kun je het christelijke radiostation ook beluisteren via grootnieuwsradio.nl. Alle informatie of overstapmogelijkheden zijn te vinden op grootnieuwsradio.nl slash luisterwijzer. Daar helpen we je stap voor stap naar jouw digitale radio. En voor vragen kun je altijd bellen met de digitaliseringslijn 088 027 5678. Stap over en geniet van Groot Nieuws Radio via digitale radio. Dus.